Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek, een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig. Ons kleine verhaal dat begon zo goed. Ik had je die maandag voor het eerst ontmoet in overvloed dat staat in mijn dagboek te lezen je gaf me woensdag de eerste zoen, ik zei heel beslist huis dat mag je niet doen, maar ik wou hem niet missen voor geen miljoen dat staat in mijn dagboek te lezen waarom mag Uit elkander gaan Waarom, ach waarom Is nu alles voorbij Wat zo mooi was voor jou en voor mij Omdat je op zondag bij ons zou zijn Kreeg ik van mijn moeder een jurk van satijn. Ze wilden ook graag dat ik mooi zou zijn. Dat staat in mijn dagboek te lezen. Waar vrijdag staat voor, kreeg ik woorden met jou. En daarover kreeg ik te laat verhaal. Omdat ik de minste niet wezen wou. Dat staat in mijn dagboek te lezen. Waarom, ach waarom, bleef niet alles bestaan? Waarom moesten wij uit elkaar gaan? Waarom, ach waarom, is nu alles voorbij? Wat zo mooi was voor jou. En voor mij Wat zo